Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Mensen in Gaza zijn massaal onderweg naar plekken die eerder door Israël bezet werden gehouden. Om 11 uur vanochtend ging een staakt het vuur in en sindsdien trekt het Israëlische leger zich op veel plekken terug. Vanuit het zuiden trekt nu een lange rij Palestijnen naar het noorden toe, zegt correspondent Nasra Habiballa. We zien op beelden dat mensen meteen proberen om weer terug te keren richting het noorden, richting Gaza stad. Groepen van uh, zeker wel honderden mensen die we langs de kust naar het noorden zien lopen. En ja, dat staakt het vuur is nu dus echt officieel ingegaan en daarmee zijn ook de 72 uur ingegaan waarbinnen die gijzelaars vrijgelaten worden. Worden. Vanaf morgen mogen er ook weer 400 vrachtwagens met hulpgoederen gaza binnen. Het demissionaire kabinet wil samen met de NS en spoorbeheerder ProReal de veiligheid op stations aanpakken. Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de reizigers, vooral vrouwen, zich het afgelopen jaar in het OV wel eens onveilig heeft gevoeld. En dat kan op verschillende manieren worden aangepakt, zegt staatssecretaris Aartsen. Boetes verhogen, dat we BOA's meer de geven om in te grijpen. Uh, meer uh, hulp voor de mensen die in de trein werken, bodycams, wapenstokken. Uh, maar we zijn ook aan het kijken, uh, dat is een plan hebben we vandaag gelanceerd, uh, hoe we zeg maar, ook de stations gewoon wat veiliger kunnen maken. Ik denk dat iedereen die uit een trein komt wel weet waar dat dronken hoekje is, wat je, graag, wat je, wat je wil vermijden. Dat, dat je weet de plekken waar je je heel onveilig voelt, waar vrouwen zeggen dat die vermijd ik. Of ik heb daar een sleutel tussen mijn tussen knokkel zitten. En als eerste komen de stations van Almelo, Purmerend en Bergen op Zoom aan de beurt. In totaal wil het kabinet 20 miljoen euro uittrekken voor het verbeteren van die veiligheid in het openbaar vervoer. En met 1% zicht een marathon lopen. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen, maar Tristan Bangma die gaat doen. Hij is al een bekende Parawielrenner met meerdere Paralympische titels. Maar nu maakt hij dus een uitstapje naar een andere sport. Op de tandem ben ik natuurlijk altijd afhankelijk van een piloot... ...en van iemand om samen mee te gaan trainen. En nu kan ik gewoon lekker alleen naar buiten gaan. Ik wil graag mensen laten zien dat je jezelf kan verbazen... ...en dat je zoveel meer kunt dan je soms zelf doorhebt. En Ik had nooit verwacht dat ik nu alleen een marathon zou gaan lopen... En ja, moet je zien wat het me brengt. Ja, komende zondag dan gaat Tristan van start met zijn marathon in Canada. En die hoopt hij in 2 uur en 45 minuten te lopen. Gaan we naar het weer toe. Vanmiddag blijft het droog. Is er af en toe zon bij een graad of 17. Morgen een grijze dag met kans op wat motregen. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 16. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 I would cheer. ZFM 106.9FM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 exactly what I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 Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you won't be. You're calm. in here Cool. Running around, Robin